Twee uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. In een pathé in het centrum van de stad Groningen zijn twee doden gevonden. De politie wil niet zeggen hoe de twee om het leven zijn gekomen en of het mannen of vrouwen zijn. Wel gaat de politie uit van een misdrijf. De omgeving van de bioscoop is afgezet. De politie in Groningen doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.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 De Russische spion Maria Boutina is terug in Moskou. Gisteren kwam ze vervroegd vrij uit een Amerikaanse gevangenis. Boutina kreeg in de VS in april anderhalf jaar celstraf... omdat ze had geprobeerd de standpunten te beïnvloeden... van conservatieve activisten en politici. De Russin wilde ook infiltreren in de National Rifle Association... de organisatie die zich inzet voor het recht van Amerikanen... om vuurwapens te mogen hebben.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 Het weer op veel plaatsen zon, in het noordwesten wel wat dikkere bewolking. Het is 16 tot 20 graden en het waait stevig. Vanavond en vannacht regen, later klaart het vanuit het noordwesten op. Maar pas rond de middag wordt het ook in Limburg droog. Het wordt morgen 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van Bakker van de ANWB. Vertraging door een aanrijding op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Haarlem-Zuid, 6 kilometer. De linkere rijstrook is dicht en de vertraging bijna drie kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Watch be Daar zitten we nog een keertje. Daar voor zitten we de, nog een keer. Voor, de, voor dezelfde keer. De tweede keer eigenlijk. In, in ieder geval hartelijk welkom in daar een nieuwe aflevering naar uh, ja, Zandvoort op zaterdag. Nog even niet met Rob en Albert Jan dit keer. Die zijn maar, er volgende uh, week weer. Die zijn er volgende week weer. Ja, ja ik uh, een beetje vertraagd op uh, gang gekomen. Ik denk: Oh, frick, die plaats is afgelopen. <laughs> <laughs> Dan dus ben, ben, ben ik druk bezig ja. met, uh, met een aantal dingen die we nog uh, klaar moeten zetten. Straks, uh, natuurlijk. Uh, Zandvoort nieuws in het kort. Dat is één kant van het verhaal. Wat is de andere kant dan? Nou, we hebben nog het weer. Ja. En in het volgende uur hebben we natuurlijk ook nog de evenementenagenda. En als het goed is, ook nog in het laatste uur een stuk PIT-report ja die poort die, die, inderdaad. Ja, die, die schud ik wel een beetje uit mijn mouw. En dan om half vijf hebben we nog het Dier van de Week. Heb jij nog iets uh, ja, van het en, Dier van de Week? De, uh, ja, ja, zeker. Um, dit keer. Um, een hond? Een hond, ja. Een hond. Nee, ik hou van poesjes, maar doe maar dit keer een hond. Uh, okay. Maar uh, verder hebben we natuurlijk ook nog het Gedicht van de Week. Dat is om kwart voor vijf. Ja, en dat gaat echt een leuk gedicht worden. En dat heeft alles met de tijd te maken. Ja. Want dus, uh, we zitten nu uh, toch uh, al aardig in het uh, najaar. Uh, hoewel uh, we de afgelopen weken daar toch weinig uh, van gemerkt hebben in dat, dat opzicht. Dus uh, ja. Ja, en, kan... en ook nog even een terugblik. Want afgelopen week uh, of afgelopen donderdag hadden wij John van de Heuvel in de uitzending. Waar is aan het luncht. Oh, en we gaan ja. nog even terugluisteren naar dat interview. Oké, okay, ja, dat is misschien wel heel erg uh, fijn. Uh, waar heeft dat uh, betrekking? Tot de ontvoerde meisjes die uh, af... Vijf jaar geleden zijn ontvoerd vraag, hier in zand. Van uh, mevrouw Jeannette Keur. Ja, inderdaad. Dat heb ik uh, meegekregen. Dus, uh, nee, oké. Okay. Dus dan weet ik ongeveer. Uh, nou, moet ik iets. iets uh, nou, weet ik niet zeker of dit helemaal uh, goed uh, gaat lopen. Maar ik, ik hoorde hem van de week voorbij komen. Het is een echte klassieker. Maar er staat een uh, plaatje van uh, <coughs> A Night to Remember. Maar uh, het, het moet toch volgens mij dit uh, zijn. En dan, dan hoop ik nu dat, dat ik iets. Doe inderdaad iets uh, krijgen. En nee, inderdaad, ik krijg ook het uh, goede. Want dan moet er weer een knopje omhoog. Ja. Uh, dit is Carol Gianni En uit de jaren 80 Hidden Run Lover. Niet uh, te diep op die, uh, op die tekst uh, ingaan. Ga me niet uit, uh, uitleggen. Want dat voert te ver door. keis big, ik eigenlijk nooit weg wat minder bekend nummer van Lynyrd Skinner, Maar uh, hij mag er uh, wel zijn. Locomotive Breath, hoorde je. Lekker plaatje hoor. En uh, daarvoor uh, was het uh, Carol, Gianni en Hilton Lover. Die kwam ik van de week en uh, hoorde ik hem voorbij komen... bij uh, een van de landelijke zenders. Die denk, ik, is misschien ook wel leuk om hem uh, hier uh, voor, voorbij uh, te laten komen. Zo werkt het toch? Ja. Uh, het is uh, inmiddels uh, al ruim uh, kwart over twee geweest. Dus het is hoog tijd om eens eventjes uh, door de, uh, alle berichtgeving van... Zandvoort heen te, te fietsen. Nou ja, fietsen door te, door te bladeren. Um, want uh, de komende nieuwjaarsduik wordt de zestigste in de rij. En Zandvoort had toen de tijd de primeur in Nederland... In verband met het jubileum keert de nieuwjaarsduik weer terug naar de plaats waar het ooit is begonnen op 1 januari 1960. En daar werd voor het eerst de kou getrotseerd. De moedige vrienden die toen een frisse duik in het zeewater hebben genomen. En dat was bij de rotonde aan het Badhuisplein. Dus dat gaat daar weer plaatsvinden. Leuk toch? Ja, want de laatste jaren heeft het altijd bij paviljoen nummer 5 het permanente strandpaviljoen nummer 5... Uh, plaatsgevonden. En daar uh, was dan ook al vaak... de uh, warming-up en de start... Dit keer niet met Niek Meijer, want die is er niet meer. Want, nee, uh, die, ja, hij is er nog wel, maar, ja, hij is er nog wel, maar uh, niet meer als uh, burgemeester actief. Nee. En ik weet niet of David Molenburg uh, bereid is om uh, ook zo'n uh, gek pak aan te trekken... en daar ook al een duik uh, te gaan nemen. Dus dat uh, ja, moeten we dan maar afwachten. Ik denk in ieder geval dat hij wel even plek neemt op het podium. Uh, dat, dat zal gerust zijn. Want, Wees, ja. Je dat hij er ook plek op het podium neemt dit jaar. Oh, nou, ik dan? Ik? Jij? Ja, Wat ga je doen? mag de boel aan elkaar praten. Ah, jij mag het aan elkaar praten. Ja. Oh, okay. Leuk, hè? Ja. Uh, ja. Maar goed, er is natuurlijk nog meer. Want de inzameling van Sams kledingsactie voor mensen in nood was een groot succes. Er is veel meer kleding dan andere jaren opgehaald. Het paste bijna niet in de kleine vrachtwagen die de kleding kwam ophalen. Er is ruim 2,5 ton aan kleding verzameld. Mooi, ja. Echt een mooie actie. Ja, dan is er nog, uh, dat was ook wel grappig... wat er in de Zandvoortse Courant uh, stond uh, van deze week. Er was een ingezonde foto van iemand uit Harderberg. Wat was het geval? Daar liep een kat over het spoor. En uh, ja, dat werd al aangeduid als railrunning. Vonden vond hem ja. wel heel erg uh, ja. leuk uh, om dat uh, toch wel te benoemen. En uh, ja, wie het, uh, de Zandvoortse Courant uh, terugkijkt... Uh, die ziet dat, uh, dat die kat daar gewoon over een stuk spoorrails aan het uh, lopen is. Een spoorzoeker. Uh, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, ja spoorzoekers, ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan... met, met al die woordgrappen die, die er dan nog zijn. Ja. En voor de mensen die graag nog iets in hun handen willen hebben... die kunnen we van de middag terecht om vier uur... bij Strandpaviljoen Talassa. Want er is er natuurlijk weer het traditionele Open Kampioenschap... Garnalenpellet, het Open Zandvoorts Ik weet niet of het... Nee, het is zelfs het Open Nederlands Kampioenschap. Ja. Uh, en dat vindt dus inderdaad vanaf vier uur plaats. Uh, het staat ook bij, zorg dat je erbij bent. Uh, op het moment van schrijven waren er nog een paar uh, plekken nog beschikbaar. Maar uh, het is natuurlijk ook leuk om gewoon te kijken. Want ja, er zijn uh, mensen die uh, zich helemaal een ongeluk uh, pellen... om uh, zoveel zo mogelijk uh, garnalen op uh, gewicht te krijgen. en ja, uh, Er worden ook uh, prezen uitgedeeld. Weet je wat leuk zou zijn? Ja? Als er nou iemand luistert hè, en die denkt van... Goh, ik wil verslaggever worden of ik ben verslaggever. Ga erheen om vier uur... Bel ons op ja. en wie weet hoe jij vanmiddag al verslag van dat evenement. Ja, dat dat is. is misschien wel een uh, aardig idee. Want dus ik uh, ben hier, dus ik kan niet. Nee. <laughs> uh, anders was jij daar wel naartoe gegaan ja, om even wat te vertellen... over dat uh, hele verhaal van, uh, van het uh, Het Blijft een mooi evenement. Ja. En tot slot over dat evenement gesproken. Volgend jaar wordt het waarschijnlijk de Europees kampioenschap. Ja, uh, daar zijn de vrienden van de Garnaal zoals ze zich plegen te noemen op Facebook... Die zijn daar al druk mee bezig. Dus ik weet Leuk. niet uh, hoe het uh, daar uh, verder uh, eruit uh, gaat uh, zien. Um, ja, nou, dan, uh, dan is het weer tijd voor uh, muziek. Uh, hier bij De Zandvoort op zaterdag. En uh, uh, meestal in het teken van uh, allerlei klassiekers uit de jaren 80. Deze, die heeft in heel veel samples gezeten. Maar ja, ach, op een gegeven moment wil je toch wel eens weten. Van wie was dat origineel toch? Nou, dat is deze dus: Patrice Russian en Forget Me Nuts. De, de police met natuurlijke Spirits in the material world. Dan moet je hem wel helemaal openzetten, Jaap Koper. Want ja, anders dan wordt, het een, uh, wordt het een heel lastig verhaal. Ja, ja, ja, ja daar gaat hij weer natuurlijk. Hè. Het is altijd zo fijn als je dan op een gegeven moment... Zit er nou nog geen airblogger op? Negeer nou, Ja het. Nou ja, goed, maakt niet uit. Het is toch gebeurd. Goed, het, het weer. Het is één minuut over half drie... En dat betekent dus dat we eventjes uh, gaan kijken van wat het weer allemaal uh, gaat doen. de komende uh, twee dagen. Want het is uh, weekend ja. natuurlijk. Uh, opgesteld door uh, Rico. Uh, Rico. Uh, schreuder, geloof ik. Ja, heet Rico die. Schreuder. Ja, uh, dat is degene die, die het weer, weer uh, bericht opstelt. Tenminste, uh, voorgelezen wordt door zowel Robert, Rob Harms. Als Albert-Jan Worsk, eerder Albert-Jan. Die doet het normaal gesproken. Ah, Wij meerdere programma's. Uh, oh, bij jullie ook? Ja, bij ons ook. Oké. Okay, dus, ja, Dolly, uh... Dolly is heel erg fan van uh, Rico. Dus, uh... Oké, okay, nou, uh, nou. Maar even een lang verhaal kort te maken. Want natuurlijk uh, gaat het over het weer. Want mensen <laughs> willen weten, van uh, uh, uh, gaat er nog iets uh, spannends gebeuren? Want vandaag zijn er naast de volgevelden ook perioden met wat zon. Het is bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Met vanmiddag een graad of 18. Heerlijk. En de zuidwestenwind is krachtig tot hard. Windkracht 6, 7. Dus uh, ja. ik zou uh, een fietstochtje wat het, minder aanbevelen. Aan Dat je haar zien. Ja, goed. Moet <laughs> jij weten. Uh, vanavond neemt uh, de bewolking uh, geleidelijk toe. En vanuit het noordwesten gaat het licht regenen. Komende nacht let op het verzetten van de klok. Heb je hem al verzet? Nee, dat, dat gebeurt allemaal automatisch tegenwoordig. Hè? Uh, is dat zo? Ja. ja, ik heb nog een paar van die uh, wekkerradio's die ik dan uh, weer uh, moet, uh, moet zetten. Oh, ja, ja, ja, weet ja, ik allemaal ja. wat. Uh, dan trekt het regengebied verder naar het zuidoosten. Uh, in de loop van de nacht wordt het in het no noordwesten alweer droog. En klaart het op. En met het regengebied draait de wind van zuidwest naar noordwest. En wordt het ook weer gevoelig kouder. En dan ga je merken dat je dus weer richting uh, november gaat. De minima komen uit rond 9 graden. En morgen bestaat het weerbeeld uit wolken en wat zon. Het wordt 13 graden en daarmee is de kous af. Dus eigenlijk temperaturen precies normaal. Er staat een uh, matige tot vrij krachtige noorden- uh, noordwestenwind. Maandag lost eventueel uh, mist geleidelijk op. En vooral in de middag is het prachtig najaarsweer. Dus uh, voor de mensen die graag nog van een boswandelingetje houden... Is dat misschien wel aan te bevelen. De stapelwolken wisselen elkaar af met de zon. En er is ook nog kans op een lokale bui. De maximum temperatuur komt uit rond 12 graden. De dagen daarna houdt het frisse weer met de nachtvorst aan. En daarbij is de zon overdag vaker te zien. En blijft het overwegend droog. Het wordt dagelijks zo'n 9 tot 10 graden. En in de nacht komt het uh, kwik dicht bij het uh, vriespunt uit. Dus wat dat gaat, uh, denk ik dat je heel goed uh, moet opletten in dat, uh, dat opzicht. Ja. Um, wil je het uh, weer nalezen, dan uh, kan je dat uh, dus doen op ricoweer.nl. En anders op meteopagina.net of nl. Het is uh, maar hoe je het uh, zo zoeken wil. En dat is van onze vriend Lex van de Hoorn, want die stelt het ook nog... Regelmatig op. Maar of dan... download gewoon onze ZFM-app. Uh, daar, daar staat dat uh, sowieso op uh, te vinden. Ne? Dus ja. wat dat er gaat, uh, hoef je daar uh, jezelf uh, helemaal geen zorgen over te maken. Dat was het weer. Zie En uh, dan gaan we weer eens even terug naar een, uh, een vrede zomer. Ergens in de jaren 80. Bananarama heeft het erover. Cruel summer. Voor de fijnproevers onder ons willen natuurlijk weten: hé, uh, hey, uh, hoe zat dat ook alweer? Bij uh, welke film is die uh, gebruikt? Hij is ooit een keer gebruikt in uh, de film uh, Karate Kid. Daar is die uh, in. Uh, in uh, oh, te horen geweest. Maar goed... we zeiden ja. al in het weerbericht... dat er iets aan staan is... dit ja. weekend. Want we nemen afscheid... van de zomer. Ja, maar wat... wat houdt nou in? Die wintertijd... of de zomertijd, moeten we er überhaupt mee doorgaan? Heeft het met milieu te maken? Ik weet het niet meer. Ik, uh, ik heb daar een aardig... Uh, haatje over. Dat ga ik je zo wel even... vertellen. Maar ik, ik, ik heb iets... begrepen dat uh, er iemand... ergens in Frankrijk, waar een heel programma... aan op gang is, en die heeft die ook nog uh, eens ja. een televisiering... die heeft een televisiering gekregen. En die vroeg het zich ook af. Dus uh, nou ja, misschien uh, dat die het antwoord uh, weet. Het even luisteren? Ja, is goed. Wintertijd. Weet je wel, met die klok daar ben ik altijd mee in de bar. Dan denk ik, wat was het nou? Was het nou vooruit of achteruit? Ja, en weet je, ik weet het nou nog niet. Weet je, ik kijk dan altijd maar nou op, de, op de Google. Weet je, dan kom je er vanzelf achter of die naar beneden of... Oh, weet je, naar voor of achteren moet? Ja, nee, wintertijd. Vind ik eigenlijk ook allemaal zo'n poppenkast. denk ik, wintertijd, hoezo? Wie heeft dat ooit ingesteld? Ja, weet je, laat maar gaan ook. Ik kijk wel op de Google. Nou, tot, dat, oh, hij gaat weer verder. Maar in ieder geval, hij moet terug, hè, de klok. Is dat zo? Uh, ja, dat is de wintertijd. Ja. En uh, dus vergeet het vooral niet, want anders wordt je morgenochtend uh, veel te, veel te uh, vroeg of laat wakker. Uh, je wordt, uh, je wordt een uur misschien uh, vroeger wakker, dat zou kunnen. Want de klok wordt een uur naar voren gezet. Dus, uh, Naar nou, de gezet bedoel ik. Ja. Dus dan krijg je dat al. Zie, zie, ik ga zelf ook al uh, helemaal uh, nadenken. Dus, van, ja. Hoe zit het ook al met? Nou ja, google het even. Uh, ja, maar hebt nog even wat anders. Uh, ja. uh, de warme dagen komen er langzaamaan. Gaat nu, nu is het zeker een warm weekend nog. Hm? Het gaat zometeen nog 18 graden worden. Het waait alleen een beetje. Hm? Maar um, het 60 dagen, dan is het kerst. Oh. En... Mag maar schuif open. Uh, uh, ja, ik heb wel altijd wel een grapje die ik één keer per jaar uithaal. Ja. Dat is de eerste kerstplaat draaien op de nu radio. Al? Alsjeblieft, ja. van alles en nog wat uh, mis. Maar goed, maakt niet uit. Uh, dat was Lizzie V met uh, Little Big Secret. En daarvoor hoorden we die eerste kerstplaat voor vandaag. Ja, hè? Dus dat, dat begint, uh, Sinterklaas moet nog komen, Roy. Dus... is leuk voor de Buma, voor uh, Gerrit Joling. Voor Gerrit Joling in ieder geval. <laughs> um, Jan van der Leden die vroeg zich af... Zeg, was, waar is die, dat vaste presentatorduo gebleven? Nou Jan, dat ga ik je nu vertellen, want die zijn er even uh, niet. Uh, dat heeft alles uh, met, uh, met Rob ook uh, te maken. Maar jij zit natuurlijk wel bij de wedstrijd DVVA... Uh, tegen de SV Zandvoort uh, te kijken, uh, toch? Of niet? Ja. ja. Vertel, wat, uh, kan je, wat kan je er iets over vertellen? Nou, op dit moment zijn we zes minuten bezig. Het is vrij gelijk opgaan. Mm. Het is een beren slecht veld. Hoewel David Jan nu wel een kans krijgt, maar die wordt weggetikt door de mouw. Mm. Uh, we spelen dus nog steeds zonder uh, Naartje Berg, die nog aan zijn schouder gemasseerd is. Naartje Christine doet gelukkig wel mee. Maar die was eigenlijk een beetje grieperig. De vraag was er een is op voetballen. Jesse is er lekker bij gelukkig nog, één week. En dan gaat hij nog een paar weken op de kans. En dan is hij weer terug. Maar verder is het gelijk opgaand. Ja, jullie staan bovenaan als het goed is. Ja. Dat schept natuurlijk wat verplichtingen, Absoluut. Maar vergeet DVVA niet, die hebben vorige week gewonnen van Arsenal. Waar wij twee weken geleden 3-2 uh, van verloren. Ja, okay. En DVVA is al jarenlang een behoorlijke angstkeker van ons. Ja. Een vrij stevige ploeg, het veld is weer slecht. Mm -hmm. Dus dat zijn wij, moet ik eerlijk zeggen, met onze kunstgrasveld natuurlijk niet gewend. Ja, dus het is dus, dus, dus, dus nog iets van een beetje billen knijpen en uh, zorgen dat, dat die bal niet in het, uh, aan de andere kant uh, in het netje ja, terecht dat kan wel gebeuren, maar ja. Ja, het wordt gewoon goed voetbal. Uh, even nog over Dave, even, ja, iets, zeg mij dat het ergens in de watergraas meer ligt, uh, dat terrein. Klopt dat? Ja, een drietburg wat uh, inderdaad, in de watergraas meer dus ja. ligt. Jos meer. Ja, zie je. Kijk, ik ben ja. er geweest. <laughs> dus ja. dus, dus, dus, dus dat, dat was eigenlijk even gewoon van uh, de nieuwsgierige vraag. Ik denk, dat, dat, dat klinkt me zo bekend, dat uh, DVVA. Ja. Dat is een studententeam, uh, is dat ooit uh, geweest. Dus ik weet niet of dat nog is. Omdat er nog uh, een aantal studenten ja, in het hebben, veld uh, we uh, uh, meespelen. Ik heb het met de tweede ook heel vaak tegen gespeeld En het was echt wel een leuke groep. Ja. Echt een leuk, uh, leuke vereniging. Nou ja, goed. Oh ja, um, Bij, ja oké. Okay. Nou goed, we horen straks van jou hoe het verder gaat lopen in de, in de tweede helft. Dus dan horen we graag het verdere verlopen van, van deze wedstrijd. Dank, Jan. Oké, okay, graag gedaan. Ja, is goed. Oké. Okay. Dat was Jan van der Leden die daar dus nu is. Kijk, dat is leuk. Ik heb de horen er gewoon af. Hè? Dus, het is uh, geen legs. hè? Het is niet leks van de horen. Nee, die nee, is het nee. niet. Maar goed, uh, maakt niet uit. Uh, heb jij nog iets te vertellen? Nou, nog even niet. Uh, in ieder geval de, of de reacties stromen uh, binnen op uh, het Instagram van ZFM... Uh, over de eerste kerstplaat die we net gedraaid hebben. Is dat zo? Ja, de mensen hebben wel een beetje... In en die gingen lekker dansen op dit plaatje. De Christmas on the dance floor. Uh -huh. maar, uh, maar verder, uh, niet zoveel nieuws en informatie. Maar we gaan gewoon lekker even muziek draaien. Ik heb een leuke plaat klaarstaan, staan. Uh, uh, um, oh, Doe we Spargo inderdaad maar. Ja, dat is wel een goed idee. Uh, Hip, hap Ho, op. Ja, Dat was uh, Spargo, uh, vrienden. Dat zal wel een uh, tijdje terug. Ja, uh, dat heb jij wel een uh, leuk verhaal nog over. Hè? Uh, ja. ja, want uh, dat is ook niet zomaar uh, zonder, uh, zonder enige reden. Ah. Dat, uh, dat we dit... Oh, oh hey, Gaat er even door. Dat is natuurlijk uh, niet de bedoeling. Uh, maar uh, wat is nou het uh, geval? Uh, daar heeft ooit nog eens een keer iemand uh, deel uit uh, van gemaakt. Uh, die ook in Zandvoort uh, woont. En een uh, drummer is tegenwoordig bij Doe maar. Dus dat uh, kan ik je dan nog wel even uh, wat uh, bij vertellen. Maar goed, we hebben nog uh, vijf minuten over. En het komt mooi uit, want dan hebben we nog, uh, nog even Sondra met In the Heat of the Night. Die je gaat horen tot aan het nieuws van drie uur. Daarom moest ik even heel vlug zijn. Even een vluggetje. Ja, daarom. Het is wel een beetje een wat uitgebreide versie, maar dat uh, mag geen naam hebben.